Aanix met het NOS-journaal. Bij een zoekactie op de Lek in de buurt van Ameide is een lichaam gevonden. De identiteit is nog niet vastgesteld, maar vermoedelijk gaat het om de vrouw van 35 die sinds gisteravond werd vermist. Ze zat op een jacht en sloeg overboord na een aanvaring met een vrachtschip. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De zoekactie werd gisteravond gestaakt omdat het te donker werd. De andere opvarenden van het jacht konden naar de wal komen. De Canal Parade in Amsterdam is voor zover bekend zonder problemen verlopen. Voor de 25e editie waren honderdduizenden mensen naar de binnenstad gekomen. In delen van het centrum was het zo druk dat de politie vroeg om die plekken te mijden. De organisatie van de Pride zegt dat het volgens het boekje is verlopen. De Pride Week wordt morgen afgesloten met een feest op de Dam. De 12-jarige Britse hersendode jongen Archie is vanochtend overleden nadat zijn beademing was stopgezet. De jongen liep in april zwaar hersenletsel op en lag sindsdien in coma. Het ziekenhuis wilde de beademing al eerder stopzetten. Zijn familie vocht dat aan bij meerdere instanties en rechtbanken, maar kreeg nergens gelijk. In het noorden van Cuba zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt na explosies in een brandstofdepot. Het gebeurde in de haven van de stad Matanzas. Volgens de autoriteiten ontplofte een tank met ruwe olie na een blikseminslag... De brand die daarna ontstond, sloeg over naar andere opslagtanks. Het vuur is nog altijd niet uit. De Cubaanse president Dias Canel is afgereisd naar het gebied. Ajax heeft de eerste Eredivisiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De Amsterdammers wonnen uit bij Fortuna Sittard met 3-2. Bij Rust stond Ajax nog met 1-0 achter. Het weer, het is zonnig en droog, vannacht helder, het koelt dan af naar een graad of 10.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 ZANG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 dat ik dacht Ik kan niet alleen Zet van Zon. Riding the end to the mind, a if I pay you The ain't that bad, but one might backstab To get their tips on what one might have Fight the hands to feed you, lead the people who need you For those who hold you back in the you, To be a leader, don't get led on or led in The wrong direction, a dead end's next thing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 국민 Ik vind ZFM op 106.9 is zon, Zandvoort en Il y Y'a d'abord une Natacha mais avant y'avait Nathalie, puis tout de suite après y'a eu Laura, et ensuite y'a eu Aurélie. Évidemment y'a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y'a eu Eva et Valérie, mais mon amour.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 This summer I belong to me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 Don't Con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 No me digas No me digas mentira, Mentiras No, no Yo ya no te doy mal De esto amor No, no, no, no. Yo ya no te doy mal De esto amor no, no, no, no Yo ya no te doy mal De esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal De esto di lo que tuve Solo por un hey! Y no conseguí ni ik heb lo que tuve solo por un Ik hey. Y no conseguí ni heb Mentira, mentira, mentira, heb ik heb mentira, mentira, mentira, ik heb alles heb alles verloren, ik heb alles verloren. Ik heb alles verloren, ik heb alles verloren. Ik heb alles verloren, ik heb alles verloren. Ik heb ik heb alles verloren. Ik ik No te doe tu amor si tú me pagas con eso.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 Sentie 1, 2, 3, 4. que je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. Probeer het wel, maar het is hopeloos.